Mijn waarde landgenoten in België en in Congo. Buanakitoko. Congo en de Belgen met pardon. Congo en de Belgen, heeft u ondertussen begrepen, dat zijn honderden verhalen. Onmogelijke verhalen koortsachtige en bezwerende verhalen, enfin verhalen uit duizend en één Afrikaanse dagen en nachten. Eén verhaal mag niet ontbreken, het verhaal Mobutu Sese Seko, geboren als Joseph Désiré Mobutu, president-fondateur, stichter-president van Zaire. Een land dat vreemd genoeg niet meer bestaat en toch weer wel. Deze zevende aflevering van Buanakitoko gaat zo dadelijk over Koning Mobutu, Le Léopard de Zahir. Vive Léopard. Pour l'ongolibis, sonnit aux alikoyemba, waaha, païna mihiso. Saïna motéma. Et si caca la latimokele, apolangui, puis sonna convo, kinshasa, tobagi bisolios. Oh, Saïna oh, motéma. Oh. Si kabéti siffle sifflé à bossu quisito la lina m'appelé oh mon boutouapi naniame, Isoto gagné Yo paré Lelo Oh mama Kababa Lelo to Songo le lotto gani eh mama, sayo eh royal ballet eh mama, jento le lotto gani eh mama, chimanga le lotto gani oh mama, bungamuni le lotto gani eh mama, chimanga le lotto gani eh mama, kembola le lotto gani. Mon cher monsieur, vous savez, euh, dans un pays comme la Belgique, vous souffrez d'une chose. Vous ne comprenez pas très bien que dans nos relations, chacun a droit à la différence. La différence, c'est que vous êtes belge et européen. We zijn en Afrikaans. We zijn negers. Ik het zonder méchanceté, moet Mobutu, het redenaarstalent Mobutu, sprak in vurige tongen. Een verbaal Niagara, daar was vriend en vijand het over eens. Aantrekkelijk, maar ook gevaarlijk. Het handelsmerk van elke dictator, kun je zeggen. Joseph Désiré Mobutu wordt op 1930 in Lissala in de Evenaarsprovincie geboren. Vanaf het vroegste begin van de onafhankelijkheid staat hij op de eerste rij. Al in 1960, velen zien het over het hoofd, pleegt hij met de hulp van de CIA zijn eerste staatsgreep. Hij is een jonge, ambitieuze hond van 30 die de macht ruikt. Die eerste staatsgreep mislukt, maar de toon is gezet. Op 24 november 1965 wordt hij de nummer 1 in Congo. Dat zal hij, met vallen en opstaan, 32 jaar lang blijven tot 1997. Enkele maanden nadat de nieuwe president Kabila de eed heeft afgelegd, sterft Mobutu in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, eenzaam en zo goed als vergeten. Wie was hij? Een enigma? Een orakel? Een machtswellusteling of gewoon een gevaarlijk dictator? Hij was ze allemaal en nog zoveel meer. De uitgebluste en aan prostaatkanker stervende, zich voortslepende Mobutu was een andere Mobutu dan die van het begin. In de 32 jaar dat hij aan de macht is, heeft Sese de wereld tientallen Mobutus laten zien. Van het charmant groot bakkes tot de bloeddorstige vermetele krijger die zoals zijn naam ook letterlijk vertaald betekent... de krijger die door zijn stalen wil van de ene zegen naar de andere stapt... terwijl hij een spoor van vuur achterlaat. Maar die naam koos hij pas toen hij al een decennium heer en meester over zijn land was. In het begin van zijn carrière kreeg je een heel andere president te zien. De Mobutu, als hij begonnen is en als hij geëindigd is... dat was dezelfde Mobutu niet meer. Dus het is moeilijk om te zeggen over Mobutu... Het is zo of het is zo. Hij is heel goed begonnen. Want het was een chaos in Kinshasa. Met uh, de onafhankelijkheid heeft uh, Lumumba de kat de bel al aangebonden. En dan is er zo'n hele tijd onzekerheid geweest. En dan is mijn moeder er al tussen gekomen om er een beetje een op zaken te stellen. Hij de militair. Hallo, hallo. ser compatriot. Hier is de kolonel mobutu Joseph chef d'état major de l'armée nationale congolaise die vous parlez de Léopold Ville. Pour sortir le pays de l'impact, l'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'état. Dan heeft hij terug de, de macht uh, aan uh, Kassevubu gegeven. En er zijn dan andere eerste ministers gekomen die elkaar opgevolgd hebben met Adula en Chome en zo. Bon. En dan was dat weer stilgezam, hm? uh, een chaos aan het worden. En dan heeft Mobutu de macht genomen zonder slachtoffers te maken. De chacun de vous aille librement et tranquillement à son travail. L'armée est là pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. En in het begin is hij zeer goed begonnen. Uh, in Het begin was dat prima zou ik zeggen. Maar dan is telkens al die personencultus erbij gekomen. Is hij begonnen met zijn NPR op te richten. En toen was natuurlijk ikke, ikke. En zijn, zijn glorie en zijn dit en zijn dat. Ja, en toen is aan zijn de zaken bergaf gegaan. Hè? En is hij dictator geworden. Hij is niet als een dictator begonnen, maar hij is het door omstandigheden geworden. En dat is zeer spijtig geweest. Je moet niet denken dat het een primitief was. Of een ...bloeddorstig uh, iemand. En uh, onder meer weet ik dat hij twee uh, voor zijn beleid twee modellen uh, voor ogen had... ...die hij heel goed had bestudeerd. Namelijk de werken van Machiavelli, Il Principe, en Atatürk. Dat waren zijn voorbeelden. En hij kende die werken uit het hoofd. En zijn politiek... activiteit, in het begin althans... de eerste vijf... nee, de eerste tien jaar, mogen we zeggen... waren daarop gebaseerd. En die waren niet slecht. Ik durf zelfs zeggen... en met de hand op het hart... dat tot in 1968... 69... iedereen... in... Congo mobotist was, zowel blank als zwart. Men vond het een echt goed verlicht despot. België was blij dat het de kolonie kwijt was. Politiek België zegt bon débarat. Maar dus België moet de Congolezen de politieke autonomie geven, de soevereiniteit, maar economisch gaan ze het in handen houden. Dat is de de hoofdidee. En dat mislukt dan met de Zahirinisering. Mobutu gaat ervan uit, geadviseerd door Belgische adviseurs, dat hij ook die economische hefbomen in handen moet nemen. Want, zeggen die adviseurs die helemaal aan de kant van Mobutu staan, eigenlijk zijn ze geen gefopt geweest. Ze geven u de politieke soevereiniteit, maar ze geven u niet de economische macht. Dus moet je ook de economische macht grijpen. Wat doen we? We nemen alle Belgische en alle blanke bezittingen, van die blanken af. We gaan die zogezegd vergoeden. Wat niet gebeurd is, kwot non. En we geven aan een aantal Congolezen dus het eigendomsrecht. Tegelijkertijd nationaliseert men ook het onderwijs. Wat een catastrofe is. Want het onderwijs is nog altijd in handen van de missies. Die worden natuurlijk beroofd van hun gezag... Dat gaat de staat doen. stort in één. Gezondheidszorg, ziekenhuizen, stort in één. Dus overal worden de Blanken verjaagd en krijgen dus die Afrikanisering. Dat is een eenvoudiger woord: de Afrikanisering van de economie. We kunnen niet meer accepteren dat overal in het wereld alle rassen zijn libre, zelfs de noord afrika Dat is waarom. We zijn geïnteresseerd om met alle manieren deze moyens te veranderen. Door alle <coughs> dit état van de, de dominatie en de exploitatie van het noir op het zolde van zijn ancestres door het Blanc moet aflopen. Ruim vier maanden na de berucht geworden reden van president Mobutu over de Zaireisering van de handel en de nationalisatie van de landbouw, de verzekeringswereld en de bouwsector, is de verandering in de Zaireense hoofdstad in elke commerciële wijk duidelijk te merken. President Mobutu weet heel goed dat het verkeerd gaat, maar hij beschikt over twee wapens om de massa koest te houden. Het leger dat hij flink betaalt om ongenoegen te vermijden en het propagandaapparaat van zijn autoritaire partij. 24 uur op 24 wordt zijn persoon verheerlijk in radio en televisie en in de pers. Voor de vrouwen werd uh, het, uh, de Europese klederdracht verboden. Dus geen er meer, geen uh, Europese kledij. Maar de traditionele pagne. Uh, de Zaire werd ingevoerd als geld. Frank werd afgeschaft. De Congo-stroom werd omgedopt tot Zaire-stroom. Wat een complete waanzin is. Want Zaire dat is een verbastering. Die de Portugese ontdekkingsreizigers uh, uitgevonden hebben. Maputo heeft een gekke idee gehad om terug te grijpen naar ja, eigenlijk een, <laughs> een, een koloniaal uh, historisch gebeuren om zijn rond om te dopen. Maar van, goed, tussen haakjes. Aan de top krijg je dan de maffia van de bonzen de profiteurs. En dat weet het banken, het Europees bedrijfsleven. En die zeggen, daar gaan we geld verdienen. En dan komen de Italianen en de Engelsen, de Fransen en de Belgen. En die zeggen, monsieur le président, wij hebben prachtige plannen voor Congo. Men begint systematisch overal investeringen te doen. En men laat dat betalen door Zaire. De schulden van Zaire stapelen zich op tot een krankzinnig hoog niveau. Intussen krijgen de zwarten die dat moeten... Hun handtekening onderzetten, hun commissielonen. Dat is de corruptie, de georganiseerde corruptie. Dus het internationaal bedrijfsleven dat daar in Congo investeringen doet, die niet goed zijn voor het land, die het land opzadelen met een vreselijke schuld. En de bonzen, de baronnen van het regime, die profiteren. Die rijven de miljarden binnen. En dat is het einde. Dat moet men niet kwalijk nemen, hè? maar ik vond in zijn beginperiode, vond je dat een as. Ik vond dat een as. <laughs> ik vond dat een zeer sluwe, slimme gast. Hoe hij mijn waarde collega's rond zijn vingers kon winnen. Hè? Bijvoorbeeld als hij met gedreven werd, dan begon hij aan te vallen te zeggen, ja, maar is bij jullie zoveel beter dan waarschijnlijk, bij jullie is het ook corruptie, bij jullie is het ook dit. En dan... Ja. Die werden in hun hemd gezet, in feite, die journalisten. En ze, ze liepen er altijd tien, in feite ook. Hè. Hij was dus zo glad en zo slim en zo sluw. De, daar stond je dan wel eens af en toe met je man vol tanden, want die man die, die was bijzonder intelligent. En echt, die moet een IQ gehad hebben van minstens 130, 140. Was een man, Compleet tot en met. ...las, maar tonnen literatuur en niet zomaar uh, romannetjes. Hij heeft, ik, ik heb in zijn persoonlijke bibliotheek gelegenheid genoeg gehad om daar eens rond te leuzen. Ik heb op zijn bureau, lag altijd vol de, met de allerlaatste publicaties over politiek en sociaal uh, onderzoek. Hij kende dat allemaal. Hij had dat allemaal gelezen. En hij had een olifantengeheugen. Dat heeft hij dus zich allemaal ten dienste gesteld van zichzelf. Daar was hij meesterlijk in. En ik heb dus eigenlijk altijd een, een zeer open verhouding gehad met hem. In de zin dat wij tegen elkaar zeiden wat we dachten. Hij heeft het altijd gewaardeerd, en dus zei... Hij... Uh, ook als hij als staatshoofd was, zeg mij gewoon wat je denkt. Want ik heb veel flyers rond mij. En een bepaald ogenblik, hij was al vele jaren staatshoofd, en hij had de ene stommiteit aan de andere opgestapeld. En ik kom weer eens bij hem. Uh, en we drinken een, een tempo, een goed glas zwaar bier, want uiterlijk schonk hij roze champagne... Maar als je samen was, dan, dan dronken wij een goed glas trappistenbier. En toen zei hij: zeg nu een keer wat er allemaal bezig is hier, wat denk je ervan? En ik begin dus met een heel zware kritiek op zijn politiek. En je zegt: Maar nu, tu oublies je suis chef d'état. Je ne vous pas dat de enige homme, de plus populaire du Zaïf, c'est moi. Nee, je je vous dis que je suis ce que je heeft van Zaire een staat gemaakt die op hem is toegesneden als een comfortabel maatpak. Hij vindt dat Zaire hem ten dienste moet staan, omdat hij de chef is, Le Seul maître. Dat liet hij ons merken bij vergaderingen van de legerleiding. Eerst moesten we een tijd zenuwachtig in de vergaderruimte wachten. Parmantig kwam hij dan binnen in Maarschalks uniform en met zijn staf. We moesten allemaal staan, want hij was immers de chef. Hij ging zitten en gaf gewoon bevelen. Jij moet dit doen en jij dat. Vragen durfden we niet te stellen. We zeiden alleen, oui chef. Als er iets verkeerd ging, en dat was meer regel dan uitzondering, dan kreeg een van ons de schuld. Mobutu zei dan... Je hebt je werk niet goed gedaan. Je krijgt straf. Altijd gaf hij een ander de schuld, want zelf voelde hij zich boven alle kritiek verheven, als een Herodes die zijn handen wast in onschuld. Ik heb gelijk, want ik ben de chef, zei hij ons altijd. Vous raisonnez vous autres uh, Européens avec votre esprit uh, cartésien, mais nous, nous sommes des Bantous. Le respect du chef, c'est quelque chose de sacré. Naar mijn uh, ervaring is het zo dat, de, dat wij West-Europeanen, uh, dat wij uiteindelijk toch Cartesianen zijn. Hè? Wij hebben een Cartesianse logica. De Bantu, alle Bantu-volkeren, ik, ik bedoel daarmee alle volkeren, alle zwarte volkeren die leven, uh, beneden de Maghreb, vanaf de Maghreb tot in het zuiden van Afrika, alle Bantu volkeren hebben een heel andere logica. Die hebben met de logica niets te maken. Zij hebben een eigen uh, denkwereld, een eigen uh, denkmanier ook. Uh, vandaar ook de discussie die ik ooit met Mobutu heb gehad in een interview, nadat uh, hij een viertal politici had uh, publiek laten ophangen in uh, Kinshasa. Uh, waar wij hem vroegen, maar waarom heb je dat gedaan? Uh, wij hebben in België, in ons West-Europa, in ons West-Europese concept, niet de gewoonte om onze politici op te hangen. Waarop hij geantwoord heeft, ja, maar jullie zijn Cartesianen. Vergeet het niet. Wij zijn Bantus. Bij de Bantus is het de chef die verantwoordelijk is. Ik zeg nog hier, mijn liefde vrienden, we zijn niet Europese, we zijn niet Occidenten. We zijn meer Bantus. En dan, ik denk niet... Parce que, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux. Nous restons tantôt et nous, nous avons nos mœurs S'ils ne sont pas le vote, ils ne seront jamais les vôtres. cest dire que la démocratie telle que nous l'entendons n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Zal ik Isantu. een verloren trein, halte ergens tussen Kinshasa en Matadi. Chauffeur Gabi en ik hangen doelloos rond in de barza van een auberge. Gabi lijkt twintig, maar is al minstens 42 of 43. Je ne le sais pas très exact. Het is een schat. Hij is ontwapenend eerlijk, een jongen met een hart van goud. Je kunt met gemak een lekkere smartlap over hem schrijven. Tu chef, bezweert hij mij. Tu sais que Mobutu est encore en vie. Ik lach hardop. Non, chef, gaat hij ongestoord door. Je te jure, hij leeft nog. Gabi is doodernstig nu. Comment, wil ik weten. Hoezo, gaat hij voort. Dat weten alle zwarte. Heb jij Mobutu's lijk ooit gezien? Nee. Bij zijn begrafenis in Rabat zag je heel in de verte een kist in de grond zakken. Et alors? Nee, nee. Die sluwe Mobutu leeft nu veilig ondergedoken in Miami. Tussen zijn vele miljarden dollars. Ik geloof mijn oren niet. Datzelfde verhaal zal ik tijdens onze reis in elke stad minstens één keer horen. Broodje-aap verhalen, ze bestaan ook in Congo. En ook, net zoals Elvis bij ons, leeft Mobutu voort. Wie vandaag over Mobutu praat, doet dat fluisterend, je weet maar nooit. Maar altijd met enige ontzag en enige angst in de stem. Nog steeds. De meeste Congolezen weten natuurlijk nog goed wat er gebeurde in de gevangenissen van Ekafela, Agenga en Ndolo. Ze zijn de folterkamers niet vergeten. Ze kunnen je de namen van politieke gevangenen geven die op geheime plaatsen werden weggestopt, waar ze tot hun executie gefolterd werden. Maar de andere Mobutu, de diplomaat Mobutu, de charmeur, slaagt erin om de buitenwereld voortdurend op het verkeerde been te zetten. Hij slaat... Maar hij zalft even graag en even goed. Mobutu was buiten uh, de officiële contacten die je met hem had... de meest charmante gastheer die je maar kon inbeelden. Bijvoorbeeld, uh, wanneer ik een interview met hem had... dan was dat altijd om acht uur s morgens. Tot onherroepelijk om acht uur moesten we opgesteld staan met camera in zijn bureau klaar om op te nemen. Dus een acht uur kwam die man binnen, keek eens rond, ging zitten... en zei zeg maar... en dan begon je maar. En dan was het van belang hoe dat je het deed. Als ik een interview deed met hem, deed ik dat op een bantu manier. Dat wil zeggen, het eerste kwartier van het interview ging over niets... Dat waren vragen over van, hoe is het met het land? Is het regenseizoen goed geweest. En hoe is het met de kinderen? En zoals het is, ging ik dan naar de essentiële vragen. En dat apprecieerde hij ontzettend. Wat ik vooral uh, zou onthouden uh, van president Mobutu... is zijn talent voor een... Een vlotte, eenvoudige conversatie. Uh, hij had ook veel, heel natuurlijke attenties voor dames. Heel natuurlijke attenties. Die opvielen. Uh, hij zou bijvoorbeeld uh, een dame die zich aan tafel zet naast hem... of niet naast hem... hij zou de, de stoel uh, voorschuimen. Uh, uh, hij zou bijvoorbeeld... Uh, zijn glas heffen. Uh, op de gezondheid van, van zijn buurvrouw of aan, aan tafel. Nee, dat, dat deed hij allemaal. Dat, dat deed hij. Ja. En om die mond, die weet hoe het moet. Die weet hoe het moet en, uh, we zijn eens uh, op bezoek bij hem. En we rijden uh, met de jeep op de plantage. Hij had in Badolit... hij had dus in Badolit, residentie. Hij had de grote plantages. En hij chauffeert met de jeep. En we stoppen onderweg, want er staat een man langs de weg, een chauffele En de president, Mobutu, vraagt, ja, waar Ja, het? Hij zegt, ik heb problemen met mijn konijnen. De vruchtbaarheid van mijn konijnen. Er is er iets. Ja, zegt Mobutu. Wel, ik maak het mee dat gedurende twintig minuten, het staatswoord van Zaire, over de konijnen, praat met je broeder... Hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we die terug vruchtbaar maken? Dus op een heel menselijk normaal niveau. Hij had dus dat talent voor die, die eenvoudige conversatie... maar hij kon, ook, hij, kon ook, hij kon zich kwaad maken en hij kon de mensen overdonderen... overdonderen en zodanig zelfs dat onze excellenties er eigenlijk geslagen bij zouden hebben. Ik heb dat meegemaakt, ik zei het is niet mogelijk. Sire, me trouvant sur le sol belge et en présence de votre majesté, je voudrais rendre à la dynastie à laquelle vous appartenez un hommage mérité pour sa clairvoyance et sa sollicitude. D'une main de génie, le grand roi Léopold II traçait, localisait et commençait à construire et à organiser un grand état en Afrique centrale. Maar toen was, als hij toespraken hield, een zeer geslepen vos. Dat was hij op alle gebieden, overigens. Wanneer hij een publieke toespraak hield in het Frans... dat was dan vooral bestemd voor gebruik in het buitenland. En dan was hij in zijn woordkeuze en in zijn zinconstructie... Nou, vrij... Hij zei wel wat hij wilde zeggen, maar hij zei dat uh, tamelijk uh, diplomatisch voorzichtig in bedekte woorden uh, met dubbele bodem en zo. Wanneer hij een toespraak hield in het Lingala, dan was dat een heel andere man. Want wat hij in het Lingala zei was veel agressiever. Was veel meer anti-Wester dan wanneer hij in het Frans sprak. En daaraan kon je het verschil merken van de manier waarop hij zijn zwart onderdanen manipuleerde en de blanken uh, aan zijn kant trachtte te houden. Hij ruikt verraad, hij doorziet elke intrige en voelt elke samenzwering nog voordat de comploteurs hun plannen klaar hebben. Hij weet alles van iedereen, hij wil ook alles weten. Mobutu is een geslepen politicus met een bijna natuurlijk machtsinstinct. Een geniaal tacticus die iedereen tegen elkaar weet uit te spelen en op te hitsen. Hij is een machtsmens puur sang met het karakter van een leopard. Het dier dat door de jungle sluipt om zijn prooi op een onverwacht moment te bespringen en te doden. Het drama in zijn leven is dat hij zijn vrouw verloren heeft. Marie-Antoinette is vrij jong gestorven. Enfin vrij jong. En uh, zij durfde hem de waarheid zeggen. Dus de mama in Congo is erg belangrijk. En die komen soms samen. Dan heb je soms 100, 200 mamas. En die hebben het economisch leven in de handen. Een vrouw van 150 kilo. Ik heb het eens meegemaakt dat... Marie-Antoinette de mama samen riep in een cele, dat is een beetje buiten Kinshasa, in een zaal. En op die vergadering, ik was de enige Belg en ik zat er heel bescheiden in een hoekje, ik liet mij niet zien. Maar ik hoorde de kritiek vanuit de zaal van de mama's op het regime, op de president. En Mobutu zat er heel kleintjes te luisteren naar de kritiek. Dus ook dat is een aspect van Mobutu. Het is een, een veelzijdig man, hoor. Van enfin, hij was een veelzijdig man. Uh, hij, hij had iets diabolisch, iets cynisch, iets vredaardig. Zoals vele Afrikaanse staatslieden dat hebben. En men zegt in Afrika, life is cheap. Het leven is goedkoop. Dat is juist. Wij zullen tweemaal nadenken ja, dat wij iemand liquideren. Zij doen dat sneller. En een gegeven keer komen er vier officieren... ...op de speelplaats. De directeur ziet dat. Zegt, Hij zegt, ga je ze geen ontvang? Ik zei, ja, ik wil dat wel. Hè. En ze kwam, uh, Caroline Batondi, lerares een ...lerares aardrijkskunde op... ...zij moest naar spreken, het was zo. We zegt, de les duurt tot negen uur... ...of 9 uur tien. Na de les kunnen ze spreken. Order van Mobutu onmiddellijk. Dus ik ga met die vier officieren... ...ze zat in de laatste klas, zo ver mogelijk... En ik kom daar en Carolien zit die officier. en ze wordt asgrauw van angst. Dus zij met die vier officieren naar buiten. Ze op een jeep in. Dus al die klassen zien dat, al die professors hebben dat gezien. Dat werd muisstil. Die lessen vielen stil. De professors kwamen in deurgat en ze zei: en Carolien zien me we nooit weer. En na een uur ongeveer werd er op de radio gezegd... Er is een helikopter neergestort. Alle inzettende officieren zijn dood. En ze noemden de naam. En Carolien was het nechtje van een van die officieren. En dan zijn ze... En nu zal heel die familie verdwijnen. En inderdaad, die familie is verdwenen. Een complot van officieren van de Kassai waarschijnlijk. Of een vermeend complot, ik weet het niet. Maar het was heel aangrijpend. En stel, he. Stel. Dat is het pijnlijkste dat ik ooit meegemaakt heb. Ja, allemaal verdwenen, he. de kogel en de stroom in. Zo simpel is dat. Dus hij schrok niet terug voor moord. Maar ook dat is algemeen Afrikaans. Dus het is een man die, uh, ik zeg nog, die kwaliteiten had. Maar die ook zijn, zijn, zijn monsterlijke aspecten had... Onsterlijk. En dan een aantal Belgen die dat hadden kunnen weten, wilden dat niet zien en bleven hem opvrijen. En dat was, uh, ja, dat was niet altijd zo fraai. C'est animé de ces sentiments que je vous invite, T Excellence, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, citoyennes, citoyens, à lever votre verre. En apporter een tos aan de manier van de authenticiteit zaïroise. Roi Baudouin, oye. Reine Fabiola, Oyer. Belgique, oye. Zaër, Oyer. Amitié belgo zaïroise Oyer. Je vous remercie. Je weet dus, men offert altijd aan de voorvaderen. Dus dat wil zeggen dat men. men ...druppelt, men, men, men, men plenkt enkele druppels in het zand. Op zo'n groot banket heb je geen zand. dan brengen ze asbakken. Hm? En dan staat Mobutu recht en naast mij, of schuin zo mij, zat de Franse ambassadeur. En die man die keek ontzet, want de allerduurste, de allerfijnste Franse wijnen... ...die daar geschonken werden, Mobutu plenkte die in de asbak die Franse ambassadeur zei, ça c'est een scandale. Zo'n wijn in Aspakite. Hij had zijn eigen kok, die in Belg was. dus uh, Die was verzorgd. Um, maar die luxe die kwam alleen maar tot uiting in uh, wanneer het naar buiten was. Wat de Mobutu van vanaf ongeveer 1868, hij reisde dus de wereld af. En dus, uh, dat was prestige natuurlijk, hè? Dat om zich te laten herkennen door de wereld. Hè? Nu, die Bantse reis, dat was ongelooflijk wat daar gebeurde. Hè? Bijvoorbeeld als ze naar bussen kwamen, dat was dan gewoon de twee verdiepingen van de Newton die afgehuurd werden... Hè? Uh, bijvoorbeeld was dat ook zo, dat was een tijd, dat er dus heel weinig te koop was in de winkels. Je kon bijvoorbeeld moeilijk een frigo kopen, je kon moeilijk een ventilator of een radio kopen en zo, zo. Dus wat kregen okay, die collega's, die zwarte collega's, kamermensen en huidsmensen, die kochten zich blauw hier. Hè. Die kregen elk, het is geweest dat ze naar Brussel moesten komen, hè, dat ze bijvoorbeeld 80.000 frank drinkgeld kregen. Belgisch geld, hè. Ieder persoon kreeg 80.000 dingen. om dus te tonen dat, dat ze geen sukkelaars waren hier in België. Hè. En Hij was dus heel royaal bij het aankopen van cadeautjes voor zijn vrouwen, bij het afkopen van politieke tegenstanders. Dat was het gevolg van zijn toegang, zijn vrije toegang tot de Nationale Bank, waar hij bijna voor 70% de hand kon opleggen zonder dat iemand eigenlijk enige controle kon uitoefenen. De bron van inkomsten van, van de president in mijn tijd, dat was de, de hè. Dat was. Hij had een toegang tot de staatskas die totaal uh, v, vrij was... en hij, hij, hij, hij deed dan politiek vanuit de staatskas. Want, want de politiek, daar wordt gemaakt, wordt gedaan met geld... Nou ja, maar, maar, maar, men koopt het akkoord van iemand af, of, of, of men koopt de... Ik, ik overdrijf, he, maar u spreekt mij nu van vormen van corruptie. Dat, dat, is, dat is de vorm van corruptie natuurlijk. He? Hij kocht u gewoon om. He? En ja, het was een hele slimme mens om te zeggen, maar, maar jij hebt dat nodig. Ik kan het u, jij moet een auto hebben. Maar je, jong, je moet toch een auto hebben voor... Zo sprak hij, en ik ga naar een auto als jij direct zegt, dat interesseert me niet, en direct gedaan, hè. het was Dirk gedaan. Dus een heel slimme mensen, een heel psychologisch. Hè. Als hij hoorde dat je daar niet voor te vinden wordt, hij sprak er niet meer over. En wel, hij heeft het land leeggeplunderd, niet alleen voor zijn zak. Maar je, kunt, je moet een keer weten dat om die kalmte die hij absoluut wilde behouden, om die te kunnen blijven behouden, dat wat dat, dat allemaal gekost heeft. Allemaal die chefs omkopen. En die cadeautjes die moest geven aan die en die en dan In Binnenland zelf, in Congo zelf. Dus al dat geld dat hij verdiende... En dat hij overal... Hij heeft de, de, de kasten leeggeplunderd. Maar dat was ook voor, voor zijn vriendjes, om, om vele mensen die anders zijn vijanden zouden geworden zijn, om die te doen zwijgen. Hè. En zijn manier van leven. Het kostte ook veel geld, want het was luxueus geworden. Hè. Zijn viladiden daar gezet in, in Badoliet en zo. Maar ja, maar ja. Goh, goh, goh. Het was, hij had het veel te hoog in zijn bol. Hè. In, in Badoliet, hè, zijn stad, daar is hij begonnen met, uh, met uh, het mausoleum voor zijn eerste vrouw. Dat is helemaal niet luxueus, mijn bloemen liggen daar niet meer, maar ze hebben daar jaren gelegen. Iedereen ging daar bloemen gaan neerleggen en die bleven daar liggen. Maar later heeft hij daar paleizen gezet, Die werkelijk. Daar blijkt zijn, zijn, zijn obsessie van, van, van rijkdom en, en rijkelijk vertoon. En, uh, en het is allemaal een beetje nouveau hè. Het is allemaal een beetje... Uh, niet altijd van, van, van goede smaak, maar het is wel zeer, uh, zeer rijkelijk. Maar jullie, hij deed beroepen, ook voor die zang, deed hij op ons beroep, op Belgische architect. Maar dat paleis heb ik in Ambo gezien en ik vond dat werkelijk. Uh, nee, Met gouden deurklinken, met gouden lavaboekranen. Opgedrongen aan die sukkelaar door professoren van de Leuvense Universiteit. Die hebben Mabuto niet overtuigd dat hij zoiets niet mocht doen, dat zoiets een schande was. Maar als je, als je een sukkula lekwaboutu like koestert in zijn waanzin, het heeft allemaal niet schijnt dat dat nu allemaal in, in duigen ligt. Hè. Het is allemaal, allemaal geplunderd en. en, en nou. Verschrikkelijk. Nee, het is... Uh, uh, Zo'n een, een, een heen gaan. Zal men niemand wensen. Hè. Ook, ook Mobutu niet vind ik. Hij is eenzaam gestorven. Er was praktisch niemand bij hem. Hij uh, was een deel van zijn familie die, uh, die er niet was. En ook nee, heel wat van die, uh, ja, van die bloedsuigers van vroeger, die niet meer te zien waren. Hè. Ja, hij is wel eenzaam gestorven, dat is wel heel. Wanakitoko, Congo en de Belg. Je kunt Wanakitoko herbeluisteren via podcast en Clara.be. Ja, na Wanakitoko, de documentaire over 50 jaar Congo en de Belgen, kan het niet anders of we moeten nog even in Afrika blijven. Zwart Afrika heeft sinds de jaren 50 een aantal internationaal heel invloedrijke gitaristen gekend. Vanuit de Shaba provincie, toen nog Katanga, zette artiest, administrator, zaakman, wat was hij allemaal niet, Jean Bosco, in die prille jaren 50 de eerste lijnen uit voor de Congolese rumba. Via heel... Eenvoudige chansons over het leven in de grote stad. Een nieuw fenomeen toen voor de meeste Congolezen. We kiezen daarna ook nog eens voor de man aan de piano, Ray Lema. En voor Brusselse Congolezen bekennen ze Zap Mama uit hun eerste jaren. 1994 was dat Mama Die. Marie-José Marie-José, na kwam bij aka, en wouna ya go. C'est que c'est que c'est que sa kwanja, ja, qui a oné. Om balaka, om balaka, balaka, si kirema, om balaka, om si kirema. Alaka tumba si kilema tumba kisari kiyo, tumba. We babaja kina kae e wana ya. Umbala ka si quiere ma Umbala ka si quiere ma Te darigo que a van cambio Sekke, que sekke, que sekwaan, que ja, ja, ja, ja, Wakofana ye, O Marie José, Marie José, Marie José, Marie José, Mama, José, oh, José, oh, Oenda oh. papa, Osko papa. Mama Yangu na kwanbi ya kya e buana yangu Seke seke seke sa kwanjamuin dahode. Jose, oh, Jose, oh, busco Baba, busco Baba. Jose, oh, Jose, oh, busco Baba, busco Baba. kambo C'est cas où il est aussi capable. Healing, healing, but again, but again, who <Summo> was on a bongo, <Summo> was on a bongo, who conducted to Fidi Kidiva Tadani, Evata Dani, the Konda Mumbaba, the Konda Mumbaba, the Fidinza, and Saturday, who wake movie, a movie, Bima, Sikavunda, Sikavunda die ben mini sick Euh. Depuis la nuit des temps, les hommes ka tum Se racontent tum ta ka Nous, nous en avons I'm gonna go to the hospital, I'm gonna go to the hospital, I'm gonna go to the hospital, I'm gonna go to I'm gonna go to go the hospital,